Griekenland is het bijna eens met schuldeisers over een nieuw pakket en bezuinigingsmaatregelen, schrijft de Financial Times na een gesprek met de Griekse minister van Financiën Stournadas. De Griekse regering onderhandelt al maanden met Europa en het IMF over nieuwe maatregelen die een besparing van 14 miljard euro opleveren. Volgens Stournadas lukt het niet om het akkoord morgen op de eurotop te presenteren. Volgende week wordt er verder onderhandeld en dan is volgens hem de kans groot dat er een akkoord wordt bereikt.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 In de Verenigde Staten ging een man hem voor, maar die stierf al na een week. Het weer nog, periode met regen, morgenochtend bewolkt en kans op regen. Smiddags middags droog, af en toe zon, temperatuur 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met de viel A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Er staat tussen Laren en Eendbrugge vier kilometer na een ongeluk. Bij Eendbrugge is de linkerreis ook afgesloten. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei Joop de al, uh, Nou altijd. Ja, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Overt van Brakel. Goedenavond. Goedenavond Ed van Tijn. Goedenavond. U hoorde hem in. Uh, Ik hoorde de, hem. U hoorde ja, hem. Ja, he? ja, ja. U, uw, grote, uw grote voorganger, Joop ja, de Nou. Ja. Ook tijdgenoot. Zeker. Ja, Leerminister. U zat ja. met hem in de Tweede Kamer. Hij was fractievoorzitter, minister-president. Toen nam u het roer over van de fractie. Ja. Dat was het begin van een lange politieke carrière voor u. Uh, daarvoor al gemeenteraadslid in Amsterdam. Ik zeg het zelf maar even in twee zinnen. U bent minister geweest. Uh, nou ja, U hebt eigenlijk uw leven aan het uh, openbaar bestuur uh, gewijd. Ik vroeg me af, bent u nog bezig met de kabinetsformatie vandaag de dag? Uh, wat Rutte en Samson aan het doen zijn? Nou... Uh, het is gewoon niet te volgen. Er is een radiostilte. Dus uh, ik wacht ook maar af, net als de Nederlandse journalistiek. Ja. Maar in uw tijd zou dit, eh, VVD-PVDA, een ondenkbare combinatie zijn geweest. Volstrekt. Alhoewel ja. Hans Wiegel en ik uh, goede vrienden waren. Maar ook felle tegenstanders. Ja. Maar nu hoor je, de heren gunnen elkaar iets. Ik heb heel erg het gevoel, in uw tijd was het vooral, we gunnen elkaar niks... Nee, dat was later. <laughs> In 1977, ja. die kabinetsformatie. Ja. Toen uw partij tien zetels won, maar dat tweede kabinet nou niet van de grond kreeg. Nee. En achteraf bleek dat het ook geen enkele kans had, omdat uh, van acht uh, niet meer onder den wou uh, uh, functioneerde hm. en die uh, al ja, een akkoordje met, uh, met Wiegel had. U zei net op kop van dit uur, het is radiostilte, dus je hoort niks. Maar ik vroeg me wel af, u bent ingevoerd in die partij. U bent een van de kopstukken in ieder geval geweest. Krijgt u dan nooit een telefoontje van Ed, wat zou jij doen in dit geval? Nee. En wat denkt u dan? Nou, dan zullen ze, ze Job Cohen wel bellen. <laughs> zou het? Ik denk het ook niet. Ik denk dat niemand geraadpleegd wordt. Nee, het zijn andere tijden echt. Het zijn hele andere tijden. Vindt u het erg? Dat, dat u niet meer geraadpleegd wordt in dat soort Ja, in de landzaken. Ik vind het jammer, ik begrijp het wel. Ja. Op tafel ligt een, een boek van u. Dat is de aanleiding van uw aanwezigheid in het uh, programma van Max, Twee Dingen. Het boek dat uh, getiteld is Blessuretijd, Dilemma's van een Joods politicus. Mag ik u vragen de eerste paar zinnen uh, van dat boek te lezen... dat we weten uh, waar het over gaat? Oké. Okay. In de blessuretijd van het leven krijg je een bijzondere blik op de dingen die gebeuren. Verwarrend is het wel. Bij veel van de hectiek om je heen heb je onvermijdelijk een déjà-vu gevoel. Alles lijkt al eens eerder te zijn langsgekomen. Politieke gebeurtenissen, heftige debatten, scherpe conflicten. Vernietigende kritieken lijken op een herhaling van zetten. Maar tegelijkertijd val je van de ene verbazing in de andere. Over de kortheid van het geheugen. Over het gebrek aan historische kennis. Over de veranderende toonhoogte. Over het feit dat telkens weer het wiel wordt uitgevonden. Maar in een steeds hoger tempo. De future shock gaat hand in hand met de machine van het verleden. Daar zegt u eigenlijk al heel veel uh, wat om toelichting schreeuwt, zou ik bijna zeggen. Ja, u zegt, alles lijkt wel eens eerder te zijn uh, voorbijgekomen. Dat kan ik begrijpen. Alles begint opnieuw. Uh, maar dat, dat uh, korte termijn geheugen van huidige politici. Zouden ze nooit bijvoorbeeld uw boek, Dagboek van een Onderhandelaar, hebben gelezen? Of de Tour Den Haag, dat ze zich als het ware verdiept hebben in het verleden? Wat denkt u? Nou, ik heb begrepen dat de heer Rutte daaraan begonnen is. Aan het Dagboek van een Onderhandelaar. Hm. Dat heeft hij wel drie keer uh, gezegd. Ja. Nou. Uh, leuk. Ik hoop dat Tim mijn nieuwe boek ook leest. Uh, maar kan hij er iets van leren, denkt u? Ja, hij kan er vooral van leren hoe het niet moet. En dat heeft hij er ook bij gezegd. Dat ja. waren verschrikkelijke onderhandelingen. 208 dagen. En ik krijg de indruk dat deze onderhandelaars... Uh, snelheidsrecord willen breken. Ja. Maar wat bedoelt u met de toon? De toon is... Anders? Nou, Wat u, uw toon was, niet vriendelijk zal ik maar zeggen... tegenover nee. de KVP en het latere CDA destijds natuurlijk. Hè. Nee, maar Kamerdebatten zijn uh, schreeuwpartijen. Uh, niemand laat iemand meer uitpraten. Uh, iedereen praat er ook heen. Een spreker krijgt vijf minuten spreektijd... maar is een uur bezig om alle interrupties te beantwoorden. En uh, het, het, Ja, dat, dat vind ja. ik toch... Niet uh, rustgevend. Nou ja, je vraagt je af, moet je je daar zorgen over maken? Gaat het inderdaad uh, uh, op een glijdende schaal... Uh, echt richting ravijn misschien wel? Of is het de tijd die anders is... Uh, dan zeker de tijd die u hebt meegemaakt? Uh, ik vrees het laatst. Uh, daarom kan ik het ook niet meer helemaal volgen vandaag. De titel van het boek, blessure tijd. Tekent twee dingen... Uh, in de eerste plaats, ik speel al 68 jaar in blessuretijd. Ik Pardon, had, waarom? Ik had er eigenlijk niet meer moeten zijn toen ik tien jaar was... uit de oorlogsgeschiedenis. En aan de andere kant uh, betekent het dat, uh, uh, dat ik eigenlijk uit de wedstrijd ben. Hm? Omdat ik de huidige tijd niet meer wil volgen. Er gebeuren dingen waar uh, ik niet mee kan leven, dan gaat het met name hm. om de manier waarop men met uh, de wereldoorlog omgaat. Ja. Nonchalance, deeden, het de, gebrek de, de, de aan respect. Ja. Maar u zegt, uh, weet, weet, dat begrijp ik. Als je, als je ouder wordt, dan, dan ben je uit de wedstrijd. Dan raak je in ieder geval uit de wedstrijd. Dat is tussen aanhalingstekens het lot van ja. een, het klimmen der jaren. Maar als u zegt, en dat vind ik heel schrijnend. Ik had al 68 jaar niet meer moeten zijn. Ja, ik, ik, dat is natuurlijk. Dat raakt de ziel. U kent toch uh, dat recente boek. In memoriam. over die 18.000 kinderen? Ja dat, ja, dat ken ik, die kinderen. Maar die kinderen zijn. Die, dat zijn de, de kinderen uit de oorlog. Joodse ja. kinderen nooit meer teruggekomen. Nee. Maar u zegt niet meer moeten zijn. Nee, ik, ik was ook ten dode opgeschreven. Ik heb ook tweemaal gevangen gezeten. Ik ben als door een wonder ontsnapt hè, via 18 uh, onderduikadressen. En uh, ik ben echt uh, opgejaagd. Dus ik mag het leven op mijn blote knieën danken dat ik er nog ben. Ja. Maar ja, dat, dat noemt u dan 68 jaar blessuretijd. Ja. En blessuretijd is altijd maar, als je aan de sport of wat dan ook denkt, heel kort. Dus uh, daar kan nog wel iets in gebeuren, maar niet zo gek veel meer. En nu hebt, hebt u altijd het gevoel gehad, ik zit in blessuretijd. Ook toen u nog maatschappelijk zo volop actief was. Nou, ik heb dat vaak gehad. Die oorlog heeft me nooit losgelaten. Maar uh, uh, dat heb ik kunnen verdringen omdat ik zo actief was. Maar nu ik niet meer actief ben. Uh, is die oorlog plotseling weer? Die ja. achtervolgt me. Ja. Is het omdat dat u met dat verleden leeft, moet leven? Zit, het, het zit in u en, en daar ontkom je niet aan? Want ergens schrijft u in uw boek: ik kijk niet naar het verleden, ik kijk naar de toekomst, maar het verleden zit in mij. Ja. Nou, ik ben eigenlijk. Ik ben helemaal niet somber. Integendeel, ik ben Bart, gewoon blij dat ik zo lang nog heb mogen bestaan en actief heb mogen zijn. Dus uh, ik ben heel optimistisch. En uh, zo is de titel ook bedoeld, hè? want blessuretijd is een verlenging. Mm. En uh, ik, ik ervaar iedere dag uh, toch weer als een triomf. Ondanks uh, het feit dat u denkt... Uh, het uh, het is niet meer zoals het zou moeten zijn in onze samenleving. De, de toon is uh, verhard. Uh, de thema's waar het om gaat... die staan niet meer op de agenda voor, voor de toekomst van, van onze kinderen. Uh, ja. Gemakshalve samengevat. Uh, dat vind ik te betreuren. Ik heb nog heel lang, ook na mijn actieve loopbaan... Uh, geprobeerd in uh, Europese commissies... Uh, tegen racisme en vreemdelingenhaat... maar ook in de Raad van Europa in commissies over migratie en mensenrechten... geprobeerd om de toon nog een beetje te beïnvloeden. Maar dat is nu echt voorbij. Dus ik moet het nemen zoals het gaat. Ja. En u zegt, daar heb ik geen invloed meer op. Daarvoor ben ik te oud uh, geworden. Daarvoor sta ik nu te veel uh, aan, de, aan de zijlijn. Maar ziet u die toekomst ook somber in? Ik, ik bedoel, Is het, is het echt de, de, de lijn naar beneden... of? is dit de golfbeweging en het komt alweer goed. Het is een golfbeweging, het komt niet zomaar weer goed. Maar ik heb het volste vertrouwen dat een derde generatie... de draad weer oppikt. De tweede generatie heeft zijn kans gehad. Maar je ziet ook allerlei boeken verschenen van derde generatie kinderen... die hun familiegeschiedenis reconstrueren. En... Uh, Alhoewel, dat zit mij hoog, de herdenking van uh, de jordenvervolging elke keer weer tot, uh, tot heibel leidt, nu ook weer de laatste. Maar dat doet de organisatie die erover gaat, het 4-5 mei-comité, want ja. dat comité zegt uh, een, een jongen van 15 mag een auto herdenken die zeggen wij, aan de verkeerde kant streed en daar ook omgekomen is bij de Waffen-SS. Ja. En kom, kom vooral op de Dam even naar achter je gedicht voor. Ja. Dat, dat is ongelooflijk. Dat, dat, dat comité dat heeft opgeroepen. Dat komt ook voort uit een, een enorme aandrang... om alles te vernieuwen, ook de herdenking en ook de geschiedenis... En de geschiedenis kun je niet vernieuwen. Maar denkt gescheen. u niet dat dat comité met het dilemma zit... de oorlog is nu 67 jaar qua einde achter ons. Hoe houden we die 4e mei toch in leven, ook voor nieuwe generaties? Dus we moeten, we moeten wel. Nou, het comité zit vooral met de 5e mei. Maar hoe kun je nou zitten met twee minuten stilte op 4e mei? Dat is een nationale traditie. Waarbij iedereen zijn eigen gedachten heeft. Hoe, hoe kun je daar nou aan gaan frunniken? Hm. Dat neem ik het comité heel erg kwalijk. Dat heeft. Uh, uh, uh, ik las in die dagen een uh, artikel in uh, de NRC. Uh, onder uh, de kop uh, De dode herdenking is geen jode herdenking. Wat deed dat met u? Dat ging mij door mijn been. Natuurlijk gaat het niet alleen om de jodenvervolging... maar om het om te draaien en te zeggen... het is geen jodenherdenking. Dat vond ik zo stuitend, zo kwetsend. En zo een, een, een brevet van mijn onvermogen. Daar ben ik woedend over geworden. En dat bedoel ik in mijn boek... als ik het enerzijds heb over de banaliteit van het kwaad... En anderzijds over het kwaad van de banaliteit. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. En vooral met, uh, u hoorde zojuist Ed van Tijn. Vroeger PvdA-politicus, minister, Kamerlid, fractievoorzitter PvdA... burgemeester van Amsterdam. En de aanleiding van zijn aanwezigheid vanavond op Radio 1... bij Max in Twee Dingen is het boek Blesuretijd... Dilemma's van een Joods politicus, dat morgen uitkomt... Uh, en we praten over heden uh, en verleden, uh, meneer Van Tijn. U had het net over de banaliteit van het kwaad. Kunt u dat iets meer uh, concretiseren? Wat bedoelt u daarmee? Daar bedoel ik mee dat uh, het kwaad... Uh, alledaags was. Uh, als, je, als je de boeken leest over uh, de, de uitroeiing van de joden... niet alleen in gaskamers, maar ook door executiepelotons door doodgewone mensen die uh, dachten dat ze hun plicht deden. En na twee uur uh, schieten, uh, een kopje thee gingen drinken. Het is zo banaal, zo onbegrijpelijk en zo ernstig. Het kan, het kan iedereen betreffen. Het waren doodgewone mensen... En uh, dat, dat is zo beangstigend. Was u zichzelf bewust van het feit dat u een Joodse jongen was? Laten we zeggen, voor de oorlog? Voor de oorlog? Nee, voor de oorlog niet. Nee, nee. nee, Nee. Want u was niet echt religieus? Nee. Nee. Dus dat is door de oorlog gekomen... dat u daar ja. na de oorlog uh, over bent gaan, gaan nadenken... en mee geconfronteerd werd. Want u uh, geeft de boek de ondertitel mee... Uh, Dilemma's van een Joodse politicus. Ja. Kunt u mij eens één dilemma noemen waarvan u zegt, daar heb ik mee geworsteld? Nou, dat begon al bij de, de grote affaires, hè? de drie van Breda. Eh, ik... Eh, er was een hoorzitting, een hele emotionele hoorzitting. Het ging over de vrijlating, hè? Over de ja. vrijlating van die drie eh, oorlogsmisdadigers... die echt... Eh, de banaliteit van het kwaad, uh, uh, belichamen ja. die verantwoordelijk waren... voor de dood van 102.000 Joden. En ik zat daar te luisteren naar, naar Joodse mensen, naar slachtoffers. Op een gegeven moment ook naar de kinderen van slachtoffers... die verhalen vertelden over de razzia in het Apeldoornse bos... Dat was het uh, Joodse gekkenhuis, zal ik maar zeggen. Dat ook leeggehaald werd, man voor man, vrouw voor vrouw. En ik werd, helemaal, ik werd uh, helemaal gek. Ik dacht, wat heb ik hier al die tijd zitten doen? Ik had dit verhaal ook kunnen vertellen. Waarom hebben mijn collega's van mij nooit iets vernomen? Want... Uh, ik gedroeg mij als een onderduiker. Want u, u bent niet de politiek ingegaan, misschien niet omdat, uh, om, om wat u had meegemaakt als, als Joodse jongen. Is, wat, wat, wat is uw drijfveer geweest om die politiek dan in te stappen? Ja, ik ben tweemaal uh, slachtoffer geweest van, wat je tegenwoordig noemt, uh, zinloos geweld. Ik ben twee keer in elkaar geslagen omdat ik Joods was. Ja. Eén uh, keer in Amsterdam en één keer in Parijs. En, en toen dacht ik, nee, ik moet zorgen dat ik sterk ben. Dat ik invloed heb. Ik ja. moet in de politiek om te vechten tegen dit soort verschijnselen. Dus uh, indirect had de oorlog wel degelijk ja. invloed op die besluiten, Maar u realiseerde zich pas eigenlijk veel later... Uh, ja, ik ben inderdaad een Joodse politicus. Ja. Voor die tijd niet? Nee, voor die tijd had ik geleerd dat je dat juist niet moet laten blijken: dat je George Zijn moet verbergen. Wie had, u, wie, had, wie had u dat opgelegd? Nou, in de eerste plaats uh, mijn huiselijke omgeving. En ik weet daar in uh, het boek nader over uit. Ja. In de tweede plaats een van mijn voorgangers, uh, burgemeester Sam Calder. Ivo Sam Calder, ja, dat was de burgemeester van Amsterdam... En, en minister van Justitie. Ja, en die had in die Joodse kwesties die langskwamen... de vrijlating van uh, de oorlogsmisdaad Lages... en uh, de, de kidnap van het Joodse kind... Uh, Anneke Beekman, die in een klooster... Ja. Ook na de oorlog uh, werd vastgehouden. Zei die, uh, toen ik hem vroeg: waarom doe je daar niks aan? Zei, ja, wij Joden moeten ons daar buiten houden. Ja. Terwijl u hebt een schilderij bij u van een zeefdruk, hè? is het uh, ja. van, uh, van Hendrik Werkman. Kunt u beschrijven wat daarop staat? Wat, wat we daarop kunnen zien? Ja, dat is een chassidische vertelling. En uh, dit is een vertelling oh. over. Uh, Ghetto-kinderen die uh, opgewekt uh, naar school gaan. Maar die betekenis heeft het niet voor mij. Uh, uh, ik kijk elke dag naar uh, uh, deze, de druksel, wordt het genoemd. Het zijn echt schimmen die we zien, hè? In een, ja, in een, een druksel ja. is in de oorlog gemaakt. En de Wijkman is in de oorlog ook gefuseerd. Uh, gewoon omdat er een getal 10 moest worden volgemaakt. Hij zat gevangen. En in het kader ja. van repressie is, is ongelooflijk verhaal. Maar ik, ik heb dit gekregen toen ik in 1999 afscheid nam... als voorzitter van de Raad van Advies van Kamp Westerbark... En uh, ik heb het altijd geassocieerd met Westerbork. En op een gegeven moment ook met een verhaal dat ik zelf had meegemaakt... na de bevrijding. Oh. Uh, ik was één dag kindsoldaat. En dat betekent? Ik moest mensen bewaken en in het houden. Direct na de oorlog? Ja, want terwijl er nog 800 Joden zaten in dat kamp werden er duizenden fouten in Nederland geïnterneerd. Hm. NSP, SSS, uh, uh, en de hele gat. En daar liep u als tienjarige uh, omheen? Ja. En uh, we kwamen handen tekort. Die mensen moesten bewaard worden. In het begin ook hm. gestraft. Want er was Bijltjesdag, de eerste dag... dat die mensen daar kwamen... En die mensen, dat waren schimmen, dat waren scharminkels. Die hadden al weken niet gegeten, die, die waren uitgehongerd. En, en de schimmen gaan bij u tot op de dag van vandaag mee. Ze ja. duiken telkens weer op. Ja, want hoe, ik zie ze ook, ook dag. Maar hoe wapen je je daartegen? Want schimmen, met zo'n uh, met, met zo lot, roepen emoties op. Ja. U hebt uw, uw eigen vreselijke ervaringen, van die 18 onderduikadressen telkens net op tijd weer toch nog aan de hand ontsnapt. Hoe hou je de emoties in bedwang? Nou, ik heb geleerd, uh, al heel jong... om uh, uh, de knop af te zetten als het nodig is. Hoe doe je dat? Gewoon, het, uh, je besluit vandaag geen emotie. Nee, maar ik bedoel, die emotie komt toch een keer ergens ja. naar buiten. Wanneer doet hij dat dan? Op uh, de meest om on verwachtse momenten, als je je niet gewapend hebt. Uh, bijvoorbeeld de Belmar-ramp. Toen was u burgemeester van Amsterdam? Als ik, uh, burgemeester van Amsterdam was een hele heftige tijd. Toen had ik mijn gevoel uitgeschakeld. Ik was verantwoordelijk. Men moest op mij kunnen bouwen. Dus ik heb ook uh, geen emotie gehad. Totdat ik op een gegeven ogenblik... Uh, geconfronteerd werd met uh, de stoffelijke overschot in het identificatiecentrum. Uh, maar daarna heb ik het weer uh, uitgezet. En zo dus is het altijd gegaan. Uh, als ik mij met de oorlog bezig hield, dan deed ik dat zonder emotie. Als ik geheel onverwacht met oorlogsbeelden werd geconfronteerd op de televisie... Dan, dan breek je... Dan breek je, ja. Ja. ja. Dan heb je er niet op gerekend. Dan heb je die knop niet kunnen afzetten. En dan komt dat verleden dat in je zit... Ja. gewoon weer... Ik zeg gewoon, dat is het verkeerde woord. Dat komt naar buiten. En dat ja. gebeurt ja. natuurlijk vaak... naarmate ik minder verantwoordelijkheid draag. Ja, is dat zo? Dan ja. ben je er misschien meer, meer toegankelijk voor? Ja. ja. U draagt uw boek op aan uw kleinzoon, aan Noah. Ja. Hij is dertien. Ja. Waarom doet u dat? Omdat hij barmits heeft gedaan. Dat betekent dat je op 13 jaar geleefd toetreedt tot Jorts uh, gemeente. Dat is een religieuze jongen dus. Is een religieuze jongen? In tegenstelling tot zijn opa. Ja, nou... Nou, ja, laten we zeggen, uh, u bent misschien wel religieus... maar u gelooft echt niet in een god, las ik nee. in het boek. Want nee. u zegt een oh, god die Auschwitz toelaat. Daar wil ik nooit meer in geloven. Nee. En toch, nee. toch bent u religieus geraakt. Ja, ik beschouw dat als treden in voetsporen van het Jordendom. Uh, iedereen doet dat op zijn eigen wijze. Ik doe dat op mijn wijze. Die, uh, ik, ik ben enorm gefascineerd door al die uh, ja. Torah-verhalen, het Oude Testament. Wat houdt u niet over de streep? Het houdt me niet over. Integendeel. En wat zegt de kleinzoon dan? De kleinzoon... Zegt hij niet, die, opa, doe mee. Die leest zijn teksten. Die, ja. ze, die heeft een enorme uh, uh, cursus moeten volgen om bij Mitzah te moeten. Zeker. Maar we hadden het er net over dat u zegt: ja, uh, Wij hadden dan, ik zeg maar even, in uw tijd die idealen. We, we dachten aan het milieu, we dachten aan mensenrechten. En dat is allemaal weg. En dan gaat die kleinzoon iets doen waarvan u denkt: Wat fijn. En dat doet opa niet. Ja. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Maar wat ik. Nou ja, het in, is de omgekeerde wereld. Ja. De kleinzoon wijst mij de weg in plaats van omgekeerd. Maar de keten is wel gesloten. Maar dat betekent ook, laten we zeggen, dat er hoop is. Als, ja. als, als de kleinzoon de ouderen de weg kan wijzen de goede weg... Ja. ja, dan is er altijd een toekomst, zou ik zeggen. Ik, daarom had ik het net ook over de derde generatie. Dat is een hoop ja. opgevestigd. Mag ik u vragen, uh, iets verder in uw boek, uh, ik heb er een papiertje in gedaan, staat een, een prachtig gedicht. U weet van wie het is. En ja. uh, dan, dan wil ik graag horen hoe het klinkt. We, we moeten goed naar de inhoud natuurlijk luisteren. Het is van Wislawa uh, Szymborska, een Poolse dichteres ooit de Nobelprijs literatuur heeft gekregen en het gedicht luidt als volgt: zij die wisten waarom het hier ging, moeten wijken voor hen die weinig weten en minder dan weinig en tenslotte zo goed als niets. Zo gaat het. Zo gaat het. Dus ja. zo gaat het. La vie. Ja. Maar je moet er dus niet zomaar van worden. Nee. Je moet wel de hoop houden. Ja. Weet u, ik moest eigenlijk denken toen ik dat gedicht las, toen ik uw boek uh, doorlas, het is ook de Lampedusa, dat is de tijgerkat uh, uit Italië. Hè? Wanneer was het eind 19e eeuw of zo? Alles verandert uiteindelijk omdat er na, na afloop niks verandert blijkt te zijn. Ja. Zou het die kant niet op moeten gaan? Nou, ik denk dat er altijd, het zijn altijd uh, minderheden die uh, onder alle omstandigheden opkomen voor mensenrechten. En dat is mijn drijfveer. Het uh, jodendom gaat uh, om de vreemdeling. Waren wij niet alle vreemdelingen in Egypte? Hè? Dat is een basistekst. Het gaat om tolerantie, om mensenrechten. En uh, dat is voor mij de kernboodschap. En uh, het is niet het monopolie van het andere... Vinden dat ook. Ik hoop van ganse hart dat de derde generatie die boodschap zal voortzetten. En die hoop hebt u, want ik zie u er, uh, laten we zeggen, toch ook opgewekt bij, bij glimlachen. Ja. Uh, terwijl u die boodschap uh, uitdraagt, dus die somberheid, zit niet in uw expressie nee. op dit moment. Ik ben nooit echt somber geweest. Nee. Bent u wel bang, uh, wat u zegt, 68 jaar blessure tijd om dood te gaan. Want als je ouder wordt, je wordt wat kakermikkiger... Ik merk het zelf ook een beetje. Zo gaat dat. Dikter Huyck zit hier. Onze nieuwslezer. Leeftijd. Raakt ook op een zekere leeftijd. Nee, maar het, zo, zo gaat Max, het. He. Ja, onder Max. Ja, werken heel veel jonge mensen ook. Maar, maar bent u daar bang voor? Dat u denkt, van, nee. ja, 68 jaar blessuretijd. Ik wil er nog wel 68 bij. Ik citeer mijn boek. Een overlevende van de concentratiekampen, Die zegt, de dood is verder weg dan ooit. En hoe gaat het met uw gezondheid? Want u hebt net een hartinfarct moeten verwerken vanaf. Ja, mei. Ja. Maar het gaat beter? De, dat is overig. Ik ben uh, weer miraculeus ontsnapt. Ja, ja. de zoveelste ontsnapping. Ja. Nee, want ik hoop dat u nog vele malen mag ontsnappen. En dat u niet te veel uh, fysiek hoeft te lijden verder. Ja. Uw boek ligt op tafel. Blessure, tijd, dilemma's van de Joodse politicus. Dank dat u hier was. Zometeen... Uh, de vrienden van BNN Today. Ik ben benieuwd, Willemijn, waar het over gaat. Nou, onder andere of, uh, hebben we het over... of Amsterdam nog wel iets voorstelt in de mondiale danswereld. Natuurlijk nu zeker omdat het Amsterdam Dance Event er is. Maar hoe zit het met de rest van het jaar? Wat denk jij, Gauvert? Ik zou, ik zou het werkelijk niet weten. Nee. Maar ik was even afgeleid, want ik, ik probeer de, uit de vis wel oud dik te eigenlijk is. <laughs> en als je nog zeggen. goed hebt, mag je niet zeggen. dik weet het misschien wel. Ik weet niet wat het Dick een ik beetje heb wel honden, uitgaander dan is. Die... Daar loopt hij heel lekker mee door een bos te rennen. Nog jong, nog jong genoeg om te dan. dansen. Ah, goed. Altijd. Nou, die drie heren die vermaken zich wel. Misschien gaan we ja. later vanavond nog een dansje doen. <laughs> okay, Daar hebben we het dus over. Nieuws, hè, en, uh, ja, zeker, uh, We horen je nog, hè, Govert? Ja, <laughs> goed. En we hebben het over uh, het debat. We kijken terug op het debat, maar dan door de ogen van een republiek Kijn, dat hoor je niet zo vaak. Uh, is die helemaal kapot van verdriet of valt het wel mee? Dat allemaal en nog veel nieuw, meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Dikterhaar. Radio 1. Het NOS-journaal. Uit onderzoek naar de kunstroog bij de Kunsthal in Rotterdam is gebleken dat de dieven via een deur aan de achterzijde van het pand zijn binnengekomen. De schilderijen werden snel, schilderijen werden snel buitgemaakt. en ze gingen er snel vandoor volgens de politie. Het uitkijken en het verzamelen van de camerabeelden en het opsporingsonderzoek zijn nog in volle gang. Tot nu toe zijn er geen beelden gevonden die geschikt zijn voor publicatie. In Noorwegen zijn delegaties van de Colombiaanse regering en de guerrilla-beweging FARC begonnen aan gesprekken. Die moeten leiden tot een definitief vredesakkoord en een einde aan de gewapende strijd van de FARC. Delegaties kwamen vandaag aan in Oslo. Van de luchthaven zijn ze naar een geheime locatie gebracht waar ze eerste gesprekken hebben gevoerd. Iran is voor een wapenstilstand in Syrië... tijdens het islamitische offerfeest volgende week. Heeft president Ahmadinejad laten weten... meldt het Iraanse staatsbureau IRNA. Internationale bemiddelaar in de Syrische crisis, Bahrihini... had Iran om hulp gevraagd om de twee partijen in Syrië... op één lijn te krijgen. En Griekenland is het bijna eens met schuldeisers... over een nieuw pakket aan bezuinigingen. Het lukt nog niet om morgen op de Eurotop een akkoord te presenteren... schrijft de Financial Times... na een gesprek met de Griekse minister van Financiën. Volgens die minister is de kans wel groot... dat er volgende week een akkoord is. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. De hele danswereld kijkt met grote pupillen naar Amsterdam. Daar begint vandaag het Amsterdam Dance Event. Straks antwoord op de vraag hoe Amsterdam eigenlijk nog een beetje meetelt in de mondiale clubscene. En Obama die is uitgeroepen tot de winnaar van het debat van vandaag. Dat zal je niet ontgaan zijn. Of uh, Republikein en verkiezingswatcher Herman Meijer daar helemaal kapot van is, dat vertelt hij zometeen. En als je nu de webcam aanziet dan, uh, via radio1.nl... dan zie je een jonge man naast me zitten met gitaar. Rupert Blackman. Zwaai maar even, daar is hij. Oh. <laughs> en Rupert Blackman kan je kennen van de wereld draait door. Maar ook van de straat. Want hij is ook nog steeds straatmuzikant. Nog steeds, ja. ja en uh, dat is een uh, mooie uh, samenkomst van dingen die jij doet. <laughs> en dan vraag ik me af, zo'n beetje druilerige dag als dit... Wat, wat, wat haal je dan gemiddeld op? Ja, vandaag is het een beetje nat. Ja, ah, precies. Dan ga je uh, eigenlijk niet naar buiten. Nee, zeker niet. Mooi weerspeler. Ja. Maar als je dan toch naar buiten gaat en het is niet zo mooi weer... moet ik denken aan een paar tientjes of een paar honderd euro? Um, ik kan niet zeggen. Zeker, ja. Het is te wel dat hij uit Engeland komt. <laughs> ja. Maar goed, aardig wat, denk ik. Anders zou je er niet nog steeds mee doorgaan. Mm -hmm. ja. ja. Ja, inderdaad we gaan zo praten en hij gaat zingen. En dan komt er wat meer uit, dat beloof ik. <laughs> Luke, ja wat gaan we doen met de topics? Nou, restjes van het debat ook tussen de twee presidentskandidaten. Verder gaat Anouk ons land vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. En er zijn ook wat nieuwe woorden in de dikke vandalen te vinden. Kent u dat, dat de vlaggenschipwinkel in de toeristenval gewoon te verleidelijk was? En dat u nu al dwalend door het voedselwoestijn last hebt van een enorme stiletto kater Zoek dan een bankje en pak uw smartphone. Retweeten. Ja, ja, Herman, Herman, Herman, Gaan me op. Herman is allemaal. allemaal nieuwe woorden. Scherman zou ook een mooie zijn geweest. Ik weet niet of die erin staat. Zo meteen hoor je daar meer over in today's topics. Maar eerst het sportnieuws uiteraard met Robert Meder. Wil je nooit meer Herman wegveden? Nee, sorry. <laughs> Spijt, <je laughs> dat is niet meer doen. Ja, Olympische kom, vriend. Je komt dan maar maatje. <laughs> uh, goed, laten we het eens dus over Armstrong. Laten we het eens dus even over Armstrong hebben. Everybody wants to know what I'm on. What am I on? Ik ben op mijn bike, busting mijn ass zes uur per dag. Wat ben je on? Ja, dat was Lenz Armstrong in een Nike-reclame van een tijdje terug. Nu is alles anders, want vandaag besloot Nike het sponsorcontract met hem te verbreken. In een verklaring laat Nike weten dat er oogenschijnlijk onoverkomelijk bewijs is dat Armstrong zich heeft bezighouden met doping. En Nike voor meer dan een decennium heeft misleid. Nike blijft wel de stichting Life, eh, Livestrong die strijd tegen kanker, financieel ondersteunen. Armstrong is vandaag afgetreden als voorzitter van die stichting, maar blijft wel in het bestuur. Helemaal van Tilburg is woordvoerder van Listong Nederland. Ik denk dat het een uh, juiste beslissing is, gezien de omstandigheden uh, en ook iets wat we denk met z'n allen wel aanvoelden. Uh, en uh, in het belang van de stichting is het goed dat hij opstapt, uh, zodat ook de stichting niet meer in de voeten daarmee kan lopen met wat er nu allemaal gebeurt. Rond kwart voor tien, uh, Robert, hebben wij hier een, in de studio een um, deskundige op het gebied van, uh, van dit soort organisaties. En die gaat vertellen of het nu helemaal ten dode is opgeschreven met liefstorm. Nou, we zijn heel benieuwd. Uh, wij gaan er ook nog wat aan doen tussen uh, tien en elf. Dat vertel ik zo meer over. Uh, het dopingverleden van Amsterdam beheerst natuurlijk al een paar dagen. Het uh, sportnieuws zal niet gaan zijn. En ook in Nederland en niet in de laatste plaats bij de Nationale Wielerunie. Voorzitter Marcel Wintels wil daar nou wat aan doen.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 Goed, uh, Engeland. Uh, het voetbalteam heeft vanmiddag een dag later dan gepland de WK-kwalificatiewedstrijd in- en tegen Polen gelijk gespeeld. Bij Rusland de ploeg uh, van Roy Hudson met 1-0 een Doelpunt van Wayne Rooney. In de tweede helft maakte Glik gelijk. De duel was gisteren afgelast vanwege de hevige regenval. Ze waren namelijk vergeten het dak dicht te doen van het stadion. Goed, vanavond in langs de lijn, uitgebreid uh, meer over die affaire Armstrong. Uh, wie hebben jullie, een kwart voor tien eigenlijk de gast? Dat hou ik nog even geheim. Oh, wij hebben namelijk mm. ook een sportmarketeer zo meteen. Of oh, is het geen sportmarketeer? We hebben een dame. Oh, oh, wij hebben een heer. Oh, nou mooi. Uh, Bob van Oosterhout. <laughs> Herman van Tilburg, die woordvoerder die we net al een beetje hoorden dan uitgebreid. En de voorzitter van de Nederlandse WielenUnie ook. En Iwan Dat is de manager van de Nederlandse wielenploeg Argos Shimano. Allemaal over die zaken Armstrong. Dat allemaal, straks. Dus in Langs de Lijn en straks dus ook bij in BNN Today rond kwart voor tien. Zometeen gaat hij hier live zingen roepen.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 dat Rupert Blackman hier in de studio, je gaat zo meteen optreden. Maar jij zat al... Wat zei je nou net over deze plaat? Je zei, er klopt iets niet aan Moves Like Zeggen. Nee, Zetten. nee. Het is een mooie plaat. Echt. <laughs> nee, je de zei... Echt. Echt te Je zei ze zingen te, te vlak of zo? Nee, nee, nee, nee. Dat zei niet. Maroon 5 en Christina Aguilera was dat in ieder geval. En zo meteen gaat Rupert Blackman dus zelf zingen. Maar eerst hebben we het over de Amerikaanse verkiezingen. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Ja, Obama revancheert zich. Obama feller in het tweede debat. Obama stopt het bloeden. De Nederlandse media zijn optimistisch over het optreden van Obama... in dat tweede debat tegen Romney. Nou, wij van BNN Today richten ons deze verkiezingen... op de republikeinse kant van het verhaal. En dat doen we met Herman Meijer, SGP-voorlichter... en onze Republikein-watcher Herman. Goedenavond. Goedenavond. Eerst even naar het laatste nieuws. Um, een van de belangrijkste polls, de Gallup poll... die komt nu net met een tussenstand, uurtje geleden geloof ik. En daarin staat Romney op 51 en Obama op 45 procent. Um, nou stond in hun, in hun poll uh, Romney al een beetje voor... maar Romney is verder uitgelopen op Obama. Want je zou denken dat is raar... aangezien Obama in de meeste ogen het debat heeft gewonnen. Ja, toen ik het uh, zag viel ik ze wat van mijn stoel. Ja. Want ik bedoel, hij stond gisteren 4 voor... Iedereen zegt dat Obama heeft gewonnen. Dus je verwacht dat hij dan toch ja, wat in gaat lopen. Ja. En Romney loopt 2% verder uit. Dus dat is echt heel opmerkelijk. Maar ik voor kan, Romney goed nieuws. Ja, ik denk dat het te maken heeft met de nasleep van het debat. Iedereen zei natuurlijk meteen, Obama heeft het gewonnen. Ja. Maar met een leugentje. En dat vinden de Amerikanen niet leuk. Dus nu gaat Romney uitlopen. En iedereen was er wel zo'n beetje over eens dat Obama dat debat heeft gewonnen. En dat leugentje. Um, laten we even naar, luisteren naar dit fragment, want daar gaat het over. Het took the president 14 dagen voordat hij de attack in Benghazi een act of terror. Get the transcript. Hij deed in, in fact, sir. Dus so laat me het een me act of terror noemen. Kun je dat een beetje louder candy? He Hij noemde het een act of terror. Ja, nog even, het gaat er de hele dag al over, hebben we nog even kort samengevat. Romney die verwijt Obama dat hij uh, de moord op de Libische ambassadeur pas na twee weken een terroristische aanslag noemt. En die debatleider zegt, nou dat klopt niet helemaal. Hij heeft het wel meteen uh, een terroristische act genoemd. En on onder veel commentaren hoorden, ja, hierop verloor Romney toch echt het debat. Waarom was dat zo en waarom, wat is er nu veranderd dan? Nou, hij verloor echt het debat, want hij raakte helemaal van slag. De presentaten viel hem natuurlijk in de reden. Dat is heel raar. Een presentator bemoeit zich nooit met een debat. En nu zei ze tegen Romney: U hebt ongelijk en Obama heeft gelijk. Dus hij begon te stotteren en keek wat verdwaasd om zich heen. Ja. Meteen na het debat zei de presentator: Ik heb een fout gemaakt. Romney had wel gelijk, hij verwoordde het alleen niet juist. Luister nou, eens naar stotteren... een fragmentje. Dit is Candace, Candy Crowley uit van CNN. Hij was yeah. right in the main. I just think he picked the wrong word. En you know, they're going parse and we all know about what the definition of is. Ja even weg. En wat zegt ze daar? Ze komt er eigenlijk, ze legt uit wat ze heeft gedaan, hè? Nou ja, ze zegt dus, Romney had gelijk. Inderdaad, Obama heeft twee weken lang die moord op de ambassadeur geen terroristische aanval genoemd. En dus zegt ze ook dat Obama loog. En dat komt nou heel erg hard terug tegen Obama. En nu zegt men nee, in Amerika, ja, hij won dit debat met een leugentje. Maar misschien gaat hij met hetzelfde leugentje over drie weken de verkiezingen verliezen. Ja, ja het, is natuurlijk, het ligt heel erg op om, om preciesheid van woorden. Obama zei natuurlijk van ja, als ik het goed heb begrepen... ik heb wel degelijk gezegd dat het een terrorist act was. Dat heeft hij ook meteen gezegd, maar het ging er meer om... dat wat er daar in zijn geheel gebeurde, als ik het goed heb begrepen... dat um, de vraag was heel lang was het zomaar een toevallig uit de hand gelopen demonstratie... of was het een geplande terrorist act. En dat bleek pas na twee weken dat het dat, het dat was. Ja, nou, het bleek niet na twee weken. Obama gaf pas na twee weken toe dat het een ja. terroristische aanval was. Meteen na de aanval heeft hij wel gezegd... we laten ons niet van ons stuk brengen door terroristische aanvallen. Ja. Maar dat was in het algemeen. Hij had het toen niet over die aanslag in Libië. En dus... daar viel Romney dus op aan en bleek hij gelijk te hebben. En Dus dat komt nu uh, recht in zijn gezicht terug eigenlijk. Dat lees je tenminste uit die poll. Nou, dat lees ik onder andere in die poll... Gisteren, ik moet ook een aantekening maken bij de andere polls. De polls zeiden wel dat Obama overal had gewonnen. Maar als het dan over onderdelen ging, dan zeiden de mensen. eigenlijk heeft hij alleen het onderdeel buitenland gewonnen. En het onderdeel economie won, of Romney zelfs met 30% meer van Obama. En economie is natuurlijk een heel belangrijk thema in de verkiezingen. Dus ik verwacht dat dat ook zijn invloed heeft gehad. Ja. Even kort nog naar... Uh, jij volgt natuurlijk de republikeinse kant van het verhaal. Uh, jij zegt, dit komt dus uh, in zijn gezicht terug... want uh, ja, het duurde eigenlijk gewoon twee weken... voordat hij daar echt dat een terrorist act noemde. Ook al zei hij iets over in het algemeen... over terroristische aanvallen. Jij hebt vandaag die rechtse blogs in de gaten gehouden. Wat lees je daar allemaal op? Nou, die rechtse blogs... die focusten natuurlijk enorm op de rol van de debatleider. Want die vonden ze dat Romney aanpakte en Obama niet. En dat vonden ze onterecht... En als je dan de linkse blogs las, die zeiden daar helemaal niks over. En daarnaast de rechtse blogs focusten heel erg op die cijfers over de economie. Dus dat de mensen vonden dat niet het economieonderdeel had gewonnen. En ook dat deden de linkse blogs niet. Die hadden het alleen over de overall cijfers. Ja. Dus je ziet en... dat ze enorm spinnen. De, de, aan beide kanten natuurlijk hè. Ja. Ja. Um, even echt tot slot, het De laatste debat komt eraan, komende maandagnacht. Het gaat alleen maar over het buitenlandbeleid. Um, je zou je zorgen kunnen maken, jij als republikein, want dan heeft Obama wel wat mooie dingen te vertellen. Irak-oorlog gestopt, Afghanistan is een einddatum aangekomen, Osama Bin Laden is omgelegd. Wordt dit uh, moeilijk ja. voor Romney? Het kan moeilijk worden, maar het voordeel voor Romney is natuurlijk... hij is in het afgelopen debat onderuit gegaan op Syrië. Het komende debat gaat weer over het buitenland, dus gaat weer over Syrië. En dan kan hij zich herpakken. En ja, nu iedereen het erover eens is dat Obama heeft gelogen... komt hij de volgende keer niet zo makkelijk weg. Zij die hoopvol. Zij die hoopvol, <laughs> ja zeker, heel hoopvol. Herman, goed, toch? Het is een goede dag voor jou Herman, Dan kan ik concluderen. Ja, heerlijk. Herman Meijer van de SGP en onze Republikeinen-watcher, dankjewel. Tot snel weer. Een andere Herman, namelijk Herman de Scherman... a.k.a. NOS-nieuwslezer Herman van der Zand, die is terug. En vandaag treedt hij in de voetspoor, uh, voetspoor van Philip Freriks... En legt hij ons een dicté voor. Zonder scherm, maar wel met allemaal nieuwe woorden uit de vandalen. Gaan we verder met die uh, fijne jongeman hier aan tafel? Je hebt hem misschien wel eens gezien uh, op de Dam in Amsterdam. of misschien op de Oude Gracht in Utrecht. Daar staat hij bijna ieder, ieder weekend als straatartiest. Nou, niet meer ieder weekend hè? Nee, misschien nu uh, een. Een keer per maand of zes weken Maar zo. je staat er wel nog steeds. Ja, ik ja. vind het leuk. En ondertussen speel je ook gewoon in voorprogramma's van... Uh, nou ja, Sabine Stark, hè? Valer Valerius. Je stond ja. in De Wereld Draait Door, stondje. Ja. je. hebt optredens in, uh, in poppodia, Paard van Trooien, Tivoli. Allemaal ja. niet de minste dingen. En singer-songwriter Rupert Blackman is hier. En je gaat zo meteen ook live opspelen, optreden. Um, we gaan zo meteen het verhaal van, van de straat naar de studio vertellen. Maar okay. als je nu daar nog steeds staat op straat... Dus de, Sta je dan met, met evenveel lol als vroeger? Of denk je van ja, ik kan ook voor een miljoen, miljoen publiek naast mijn Thijs van Nieuwkerk zijn? <laughs> um, ja, maar ik, ik vind, je, je moet nog steeds oefenen als je een muzikant uh, bent. Dus uh, ik vind het leuk om, om, om straat um, ja. te spelen. Want dat is het echt, om te oefenen. Oh ja, En, en ook uh, het is. Um, je hebt een direct connectie met het mm. publiek. En um, ja, het is ook echt een goed promotie, denk ik. En ja. ik vind het leuk. Ik, ik weet niet of ik het net al zei, maar je komt uit Engeland. Dus ja, dat is, dat is ook wel te horen. Hoor je dat? Maar. <laughs> klein Wat? beetje, klein beetje. Nee. nee. Is het, ik vroeg net van hoeveel verdien je dan? Dat vond je heel moeilijk om te zeggen. Maar ik bedoel, hebben we het over. Dat hangt of uh, Jullie, hello? Ja. Het hangt of, uh, of het een mooie welke dag, dag is. Dag en, uh, ja, precies. Ja. Ja, maar ik bedoel, hebben we het over een paar tientjes op een gemiddelde dag? Of gaat het over een paar honderd euro? Uh, soms, soms iets tussen. Soms uh, minder, soms meer, ja. Ja ja. Maar, ja, ja. maar het is niet maar drie euro of zo? Nee, nee, nooit. Want je verkoopt ook platen op straat? Um, soms, ja. ja. En ja. Die, die heb je dan echt voor je liggen en dan komen mensen naar je toe? Zoiets, precies, ja. <lacht> ja. Het, uh, ik merk al, ik moet geen gesloten <laughs> vragen stellen. Ik moet meer het... open vragen stellen. Ja. We gaan zo praten over hoe het komt dat jij nu hier bij mij in de studio zit... zit waar je bent uh, begonnen Ja, ik stond, op ik stond te spelen op, op de Dam. Um, ja, vorig jaar of twee jaar geleden of zo. En, mm -hmm. um, ja, Anouk heeft, uh, heeft me gezien. En, um, de zangeres Anouk. Ja, yeah, die... en uh, vroeg me als support act. En um, helaas was de uh, was tour yeah, cancelled. Ja, ja. Um, Afgelopen, maar ja, ja. Het, het was genoeg dat uh, mensen in de in de, um, in de industrie uh, heeft uh, iets gehoord en. Um. Want zo is het begonnen met Anouk die jou ontdekte op straat. Uh, ja, denk ik wel. Ja. Ja. ja. Ga staan, jongen. Oh, oké. Okay. En spelen. Ja. Want ik wil het vooral wel even horen. R Rupert Blackman gaat zitten. Wie heb je bij je? Want je bent natuurlijk niet alleen. Uh, Jan. Jan. Ja, op elektronisch. Uh, op elektrische gitaar. En je gaat uh, zingen Night and Day. En de eerste single van jouw album The Lights of Home. die komt begin 2013 uit. Rupert Blackman, Night and Day. Is he still on your mind?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 By. But did you know they're always by your side? With every step, they're watching you with pride. Did you know?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 Rupert Blackman, kom zitten weer. En dan denk je, waarom klapt ze niet? Maar dat klinkt altijd zo lullig als ik dat in mijn eentje doe. Dus. <laughs> Vandaar, maar van binnen juich ik. Nee, ik vind het prachtig. Echt mooi. Erg mooi. En dank ook Jan. Ja, dank je wel. Ja, Jan ook een achternaam? Schreuder. Schreuder. Dank je wel, Jan Schreuder. All the way uh, from, uh, from Engeland. En nog helemaal niet zo lang, sinds 2008 woon je pas in Nederland. Ja, he? vijf jaar. Ja. Ja, ik, in Nederland Nederlands heb... het is het slecht. Nou maar, ja, de, maar, ik daar, begrijp het net. Ja, ja. wel. Maar wat ik me ik bedoel, het is prachtig. Iedereen, daar, je staat niet voor niets in de wilderheid door. Heel veel mensen vinden het mooi. Sloeg jouw muziek niet aan in Engeland? Um, ja, ik, ik begon echt toen ik hier kwam eigenlijk. Um, meer, meer dan toen ik huis was. Um, je, uh, eigenlijk pas toen je hier kwam werd het serieus, je muziek. Ja, ja precies, ja. Ik was dan iets te studeren in, in Engeland. En dan um, ja. ik, ik, ik kwam ik naar Nederland met mijn uh, Nederlandse ex. Toen nog een vriendin, neem ja. ik aan. Ja, zo... En waarom ben je op een gegeven moment... Was het een soort noodzaak dat je dacht... Want ik ken wel mensen die op straat spelen echt puur voor het geld. deed jij deed ja, je dat ook? In, in het begin was dit wel uh, voor, voor, voor, voor, ja, voor mijn een uh, nine-to-five. Ja, was gewoon je baan. Ja, ja precies. En toen dacht je: Hey, ik kan het eigenlijk wel. Ja, hallo. <laughs> <laughs> ja, en nee, je wist juist wel dat je een beetje talent had, neem ik aan. Um, zoiets, ja. En het, en, en ja, uh, yeah, ook, ook mensen van een uh, management heeft me gezien en ook van een label. En dan um, niet, niet alleen een nuk, maar um, best veel mensen van de van de industrie. Ja, want hoe, hoe kwam je echt even letterlijk van de straat uiteindelijk bij een platenmaatschappij terecht? Hoe ging dat? Um. Ja, eigenlijk van een uh, management uh, um, maatschappij. Mm -hmm. En um, hij, hij, hij vond dit uh, ja, ook, ook best goed of, of zo. En dan uh, <laughs> was het uh, de bedoeling dat we een, uh, een album uh, gaan maken. Ja. Ja. En, en hey, dat... Anouk had hem getipt? Uh, niet Anouk eigenlijk. Mm. Het was een... Um, ja Iemand anders. Ik, ik, ik ja, ik weet niet. Je, het, ik, ik merk ook dat het je ook allemaal een beetje is overkomen. Ja. Je, je bent er nog een beetje beduster van. allemaal. Ja, nee, ook. Maar het is ook mijn tweede taal, weet je. Ja, wel, nee, zo, dat ik. Zo, ja, en dan moet ik ook geen woorden als beduust gebruiken, denk ik. Dat. Ja. <laughs> maar goed, nu ben je hier en nu komt je album uit begin January, 2013. Yeah. Januari. Ja. Yeah. Ja, en dan. En dan uh, gaan we overal uh, spelen. Club ja. door? Ja, hopelijk. Ja, ik heb eigenlijk niet een boeken. Um, nog niet, Aha. maar alles in, is alles is. Uh, hoe zeg je dat? Staat op een rij? Staat. <laughs> sta, st alles maar. Staat ja. Uh, <laughs> uh, maar zonder, zonder boeken nog steeds. Maar we. Oké. Okay, bij bij deze mensen kunnen zich aanmelden ja. als je boeker willen worden. Um, ik, ik vermoed zo, Rupert, dat jij Rupert, dat jij nog nooit het groot dictaat der Nederlandse taal hebt gespeeld. Nee. Nee. Nee, moet je misschien een keer gaan doen. <lacht> leer je heel veel van. Vandaag namelijk um, is er een lijst van 1500 woorden toegevoegd aan die dikke Van Dalen. Weet je wat dat is? Het woordenboek. Uh, no, oh, oké. No, no. Dictionary. Oh, okay. de ja, biggest dictionary. I need one. Need one. Yes. <lacht> ja. nou, vandaag is er een lijst van 1500 nieuwe woorden toegevoegd aan de dikke, dikke en Een grote kans natuurlijk dat die uh, ooit binnenkort opduiken in het uh, groot diktee der Nederlandse taal. Nou, om straks glansrijk te slagen hebben wij alvast een oefendictaat gemaakt... Hé, Luc, schrijf je mee? Ja, Pak een pen, schrijf mee. Jij ook, Rupert. Um, en hebben we gevraagd aan de man die Philip Frederiks al opvolgen bij het journaal, wel het straks dus ook bij het dicté. Niemand minder dan onze grote liefde Herman de Scherman van der Zand. Dit is het groot dicté van BNN Today. De Twentse strijdster, die op menig banga-lijst staat... van Colombiaanse kookrebellen met een drie-dagen-baard... kan niet wachten om haar voedselwoestijn in te ruilen... voor een Scandinavische vakantie waar ze eindelijk een stiletto kater kan krijgen. Nu de poenpakker een graaibonus heeft verdiend met haar reclame, wil ze niet meer aanschuiven bij het snel pratende grachtengordeldier... Om als tafeldame te converseren over flarfen en casual gaming met liefdezoekende agrariërs. In het formatieoverleg hoopt de goedlachse Hagenees met Mattel Poppenhaar op een bedrijfspoedel die overweg kan met een Big Bazooka om een Grexit af te schieten. De leertrappers retweeten liever de bikinifoto's van hun blonde armsieraad in haar toeristenval. Dan dat ze een bikkeltraining krijgen van de met een zekere besnorde dictator vergeleken bondscoach om flipperkast voetbal te voorkomen. Onze grote held Herman de Scherman. Ik had maar drie fouten. Luc, jij? Eh, ik had er geen één. Ja, eh, geen één goed. Ah. <tie> ik heb geen fouten. Mark Koster? <tie> ja? Ja, vond jij de fout? Pff, ja, ik, ik Mattel, zou Mattel-poppenhaar, die is lastig hè? Ik, ben, nou, ja. ik zou goed moeten kunnen spellen, maar ik ben er toch niet goed in. short en Dennis? short en Dennis, in de studio in Amsterdam. Ja, wij zijn er. Ja, hoeveel fouten hadden jullie? Uh, wij waren over iets heel <laughs> anders, ja, ja. We ja. Waren ja. anders ja. over de gehoorschade van heb, DJ's. Ja, ik, ik, heb, een, ja. ik heb een quizvraagje <laughs> voor jullie, zo meteen ja. topics quiz de, to topics. Quizvraagje, wat betekent fluff ik heb er multiple charts van gemaakt. Is dat een gedicht? Is dat uh, iemand die aan real action roleplaying doet? Is dat uh, een nieuw woord voor baby? Hè? De fluff, feutels Of iets heel vies in de zin. Hey, heb je zin om met mij een potje te flarven? Fluffende larven? Fluffende larven zou ook <laughs> nog kunnen, inderdaad. Iemand Ik dacht, een idee. Ja, iets met ja, internet laatste, en dan allemaal elkaar. En, nee, nee, nee. Is, laatste, oh, wat ja. zo leuk. Het is een gedicht. Het is een gedicht. Ja. Dit is Radio 1.